Remonse Remer het NOS Journaal. De hulporganisatie Save the Children maakt zich grote zorgen over de mensonterende toestanden op mensensmokkelroutes van Afrika naar Europa. Vandaag werd bekend dat in de Sahara de lijken van 34 mensen zijn gevonden die door mensensmokkelaars waren achtergelaten. Onder de slachtoffers zijn 20 kinderen die de minister van Binnenlandse Zaken in Niger weten. De vluchtelingen zijn waarschijnlijk bezweken door gebrek aan water.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 Joe Cox, de Britse Labour-politica die aan het eind van de middag werd neergeschoten en neergestoken in de buurt van Leeds, is aan haar verwondingen bezweken. De dader, een man van 52, is aangehouden. Volgens ooggetuigen riep de dader voor hij toesloeg Britain First, dat is de naam van een extreemrechtse beweging die fel gekampt is tegen het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Cox geldt als een fel voorstander van het lidmaatschap. De 41-jarige Joe Cox was sinds mei vorig jaar lid van het Britse lagerhuis. Ze laat een man en twee kleine kinderen achter. Premier Rutte heeft vanmiddag op station Den Haag Centraal een stuk van Schubert gespeeld. Hij deed dat op uitnodiging van de NS. In een speech had hij gezegd dat het goed is voor de gezondheid om piano te spelen op het station. De RVD laat weten dat Rutte het heel leuk vond om eens te spelen op een plek waar iedereen haast heeft. En dan het weer, af en toe regent het, op sommige plaatsen met onweer. Het wordt vanavond wel droog, maar morgen regent het weer. Het wordt dan maximaal 21 graden. En na het weekend is het weer zomers. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M. Met nu Alternative FM. I'm dan ergens dat hij nog 1.42, 1.40 en nog uh, wat duurt. Maar uh, dan kom je er ineens achter dat hij uh, dat ergens vandaan geplukt is van een een of andere bandcamp. En dan ineens ander, anderhalve minuut op de klok uh, zegt hij, doe het zelf maar. En uh, dat is dan ook meteen het geval. Ik weet ook maar ongeveer waar hij ook weer stopt. Uh, Astrid, hoorde je, is uh, van het uh, album Box. Ik geloof dat dat uh, een album uit 2013 alweer is. Het is uh, denk ik uh, al een jaar of drie uh, terug. En uh, ja... Uh, dat komt niet zomaar uit de lucht uh, vallen, want uh, we hadden ze al drie jaar geleden, deze jongens hier, uh, die vanavond uh, bij ons in de studio zitten, om over de EP De Heim te praten. Ik zeg het goed, hè? Ja. ja, ja. <laughs> uh, Stilweef is de gast. En uh, ja, die zeiden van, uh, ja we moeten toch ook iets uh, van, ik zei, nou, laten we maar met Astrid beginnen. En uh, dat hebben we dus nu gedaan. Dus uh, welkom heren. Yes. Dankjewel. Uh, wel uh, het is, uh, het is uh, alweer inderdaad, uh, geloof ik, een jaar of drie geleden, denk ik, uh, dat, uh, dat jullie geweest zijn. Ik, uh, we waren net uh, in, uh, in onze nieuwe studio en toen uh, kwamen, jullie, uh, kwamen jullie langs. Uh, en uh, ja, dat uh, dateert alleen. Joris is nog niet uh, hier eerder geweest. Welkom Dankjewel. Joris. Dankjewel. Ja. Uh, want uh, inmiddels is uh, de band ook nog een beetje veranderd op één punt. Dat is ook de verklaring waarom Joris is gekomen. En ja. niet Adriaan. Ja, dat klopt, nou, want dat was, uh, dat was, uh, die was er toen wel bij en nu niet. Ja. Hij is gestopt. Wat is er gebeurd? Hij is uh, getrouwd. Een brave, een, ja, een brave huisvader geworden. Maar een brave Hendrik geworden. Dus het was niet meer in obscure teentjes spelen. en met, uh, met keyboards of drummen. Hij <laughs> was het de drummer, hè? <laughs> was hij toch? Ja, ja, ja dat dus, klopt. Precies. Dus, dus dan. Uh, ja. en jullie. Uh, want jij. En Marcel, Michael? Ja, voor, ja, nee, voor ons. De, de, de droom gaat door. Natuurlijk. De droom, de con, dream continues, oh, yes. dames en heren. Yes. Precies. Ja, uh, er was weer een aanleiding om gewoon even te praten over de EP. Ja. En daar nou heb ik al stiekem gehoord uh, voor de mensen thuis. En uh, hebben we even, uh, ook nog even voordat deze uitzending begon een beetje zitten praten van ja... Maar we zijn ook al bezig met een album, toch? Yeah. Ja? Ja, dat ja, zeker. Ja, ja, en uh, we zijn in uh, staat om ook uh, wat uh, via een DI-techniek, om ook uh, dit soort bands te kunnen laten spelen. Dus, dus jongens, bij deze geef ik jullie de uitnodiging. Als die uh, album klaar is. Dan komen we zeker langs. Dan komen jullie Dan langs. Komen ja, zeker zeker ja, okay. ja, Een echte lekkere Utrechtse band, <laughs> jongens. Uh, die komt gewoon bij ons gewoon even spelen. Dat, uh, maar goed, uh, dat, dat deert al alweer van drie jaar terug. <laughs> ja. <laughs> Kun je nagaan hoe snel... Uh, dat andere ding, die EP, dat was Motors of Transport, geloof ik, ja, toch? De, hij EP heet ook, ook gewoon, gewoon dat was de, de, yeah, yeah, wait, stil. ja. MVP ja. MVP. Maar Motors of Transport stond erop ja, in, ja, in ieder ja, geval. Ja. dat klopt. Om daarover gesproken, zal ik hem gelijk even opzoeken. Want dan uh, weten de mensen weer van, hoe oh, was dat ook alweer? Nou, ja. die zal ik zo direct nog eventjes uh, erbij pakken. Uh, uh, want ja, hier is die, eens. Uh, dus die zit ik zo klaar. Uh, maar goed, uh, dat, is, dat, is, uh, dat was de aanleiding van de vorige keer, geloof ik, hè? Ja, dat, dat, dat wel. Toen hadden we net, wat was het? We hadden net voor de eerste keer eigenlijk echt in een studio gezeten. Mm -hmm. Met een uh, hele vette producer. En toen echt uh, voor de eerste keer een uh, EP'tje kunnen maken. Ja. Um, en nu hebben we dat. Uh, afgelopen januari, februari hebben we nogmaals. Uh, in de studio zijn we ingedoken, nog een EP gemaakt. Ja. Um, en deze dan met Joris. En uh, die, hebben, die hebben we afgelopen mei dan uh, uitgebracht. In, uh, ook in uh, Echo, de echo ja, andere. Ja, ja. In ik zag Amerika. het, ik zag het, ja. Uh, ik heb heel veel dingen van jullie uh, nog even voorbij zien. Ja. ja, jullie waren 22 mei, geloof ik. 21 of 22 ja, sorry, mei. Zo rond die ja, tijd ja. was dat. Ja. ja. Uh, en in die periode heb ik ook echt vet lopen draaien. Want ik zeg, ja jongens, als jullie erbij willen zijn... dan moeten jullie... Uh, dan, moeten jullie uh, hè, dan, dan heb ik ook uh, de laatste single ook uh, gedraaid. Uh, What Have You. Yeah, dat yeah, heb yeah. Ik, die heb ik ook toen heel vaak draait in aanloop naar dat... Kijk, is maar voor dank. Ja, ja, ja, ja, ja. En zo is het ontstaan. En er kwam opeens een brugje. en toen dacht Michel: laat ik die jongens hier weer mailen! <lacht> <Ja>. <lacht> zo. Ja. En zo, uh, zo zijn we dan weer... Uh, een maand verder en... Uh, nou, en zo zitten we dan weer tegenover elkaar. Dus ja. uh, dat, dat, dat is alweer het... Uh, het, het, het, het leuke... Van, uh, van dit soort dingen. Mm -hmm. Maar uh, ik vind dat er wezenlijk verschil is... tussen de, de vorige en... En deze? Ja? ja, daar zit een moeilijk verschil in. Maar goed, daar komen we zo op. Uh, eerst mm -hmm. nog even gewoon een stukje muziek uh, draaien. Uh, ik werd uh, weer gewezen op uh, Trip to Dover. Johannes Taal en zijn uh, dame uh, waar hij mee samen woont of getrouwd is. Olga. Uh, die vormen het hart van die band. En eerst stonden ze te boek als een toch vrij stevige rockband. Maar ineens zat ik, uh, zat ik die clip uh, te bekijken. Ik denk... Ze zijn de elektro ineens opgegaan. Het is echt niet te geloven. Het is, uh, het is heel. Uh, ja, ik zou bijna de woorden van uh, Olaf Mol weer gaan. Yo, hey, yo, ho. <lacht> en dan. <laughs> je weet wel uh, wat er dan na komt. Ik, ik vind hem geweldig. Dus uh, laten we die eerst uh, laten horen. Hier is Strip de Dover met Boy. Dat was een Mans of Transport. Uh, dat was alweer in een uh, verleden van drie jaar terug. Zoiets denk ik. Want uh, dus, yeah, dit hebben we alweer een hele tijd niet meer gespeeld. Dit nee. nee. Wij ook niet. Zoiets. Uh, <laughs> <laughs> so, so um, even nog. Um, want, want toen viel mij iets op. En ik zei, zei het net ook al tegen jou Marcel. Jouw stem. Ja. Lijkt wel eens, uh, doet mij soms wel eens denken aan een icoon die dit jaar overleden is, David Bowie. Wordt dat wel eens vaker tegengezegd? Ja, ik hoor het wel eens vaker. Ik denk de eerste keer dat ik dat hoorde was um, toevallig. Elke keer als we nu muziek maken, dan zenden we het gewoon de hele wereld rond. Ja. Uh, en er was iemand in Brooklyn, New York, volgens mij van een, uh, van een blog en dat heette The Joy of Vi uh, Violent Movement. Ja. Zoiets. En die, uh, die zei dat voor het eerst. En ik had er nog nooit eerder bij stilgestaan. Of, nee. Uh, of zoiets. Maar het is wel echt een. Uh, is dat ja, een. Mega ja, dat vind jij ja. natuurlijk een mega compliment. Ja, dat ja, uh, die, ook, ook. Als je kijkt wat hij natuurlijk vlak voor het, uh, voor het overlijden ook weer dan uitbrengt. Ja, dat, ja. Is, dat, is, ja. dat is zo innovatief. Dat is zoiets anders dan wat. Ben je jaloers natuurlijk. op soms? Uh, over het, uh, de innovatiekracht die David Bowie destijds ook aan de, aan de, aan de dag uh, heeft gebracht. Nee, niet, niet, niet jaloers. Jaloers. Ik. Ja. Dat is dat het is ook een beetje afgunst. Ja. Hier, en ja? het, is, het is meer gewoon dat ik daar, als ik wil luisteren, dan denk ik het enige wat ik denk is echt wauw. Ja, wow, echt. ja. F fucking ho. Ja. Ja. Ja. Ja. Zoiets. Ja. Goed. Um, ja, uh, nou ja, Joris is, uh, is uh, erbij gekomen. Wanneer ben jij erbij gekomen, Joris? Uh, maar ja, ik heb mijn eerste show vorig jaar in oktober. Ja, dus vorig jaar ben je erbij gekomen. Ja. ja. Uh, hoe zijn de jongens uh, bij jou teruggekomen? Want er uh, zit natuurlijk ook een verhaal. Ja. ja? ja. Weet je dat nog? Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Ja? Ja, allereerst uh, kennen we elkaar van de, de middelbare school nog. Oh, uh, bij wie heb jij op de middelbare school? Bij Marcel? of? Ja, uh, bij alle, alle twee. twee. twee. Ja. Oké, okay, dus uh, je bent gewoon een uh, oude uh, schoolvriend uh, van, uh, ja, maar van Marcel beide Marcel al zelfs sinds de brugklas. Dus, ja. uh, dat oh, dat uh, is weer, een hele... Ja, ja, ja, ja. Uh. Uh, en uh, heb je altijd gedrumd, of niet? Um, ja, nou eigenlijk begon ik <laughs> met drummen, omdat deze andere twee knapen hier uh, destijds opeens begonnen uh, met gitaar spelen en wasgitaar spelen. Toch ja? dus zoiets van, nou weet je, als ik ga drummen, kunnen we een band beginnen. Ja, ja, ja. ja. Maar hebben ook... jullie met z'n drieën al ooit een, eerder ja? een band gehad? Ja, ja, ja. ja, ja. ja? We een bandje op de middelbare school. Ook en hoe heette die band toen? Uh, Eject. Eject. Nee, dat ja. is zoiets als het muziekkassettetje een e-jack. Ja, ja, Ik zie hem hier ook, hem hier <lacht> ook nog redder gestaan. Maar ja. ik ga er niet aan zitten. Maar ben ik ben even een beetje kwijt. Dus, uh, <lacht> <Ja>. <lacht> uh, maar goed, in ieder geval. Ja, we een beetje in een, in een bandje rond zitten, zitten kutten. Maar uh, <lacht> ja, dat ja. werd uiteindelijk uh, niet zoveel. En uh, we gingen gewoon lekker naar de uh, universiteit en zo. Ja. Maar um, ondertussen was ik wel uh, sinds 2014... Uh, ik ik uh, voor het eerst met ze mee naar Engeland als mm -hmm. Rody? Yeah. Ja. En uh, ja, sindsdien is het uh, virus overgeslagen en ben ik gewoon een beetje de vaste Rody van ze geworden. Ging yeah. bijna naar na elke show al mee. Ja. Yeah. En uh, ja, blijkbaar was ik de, de, de eerste keus toen uh, Aat aankondigde dat hij uh, ging stoppen met yeah. stilweven. Ja. Dus is Eject ineens stilweef geworden? Uh, want dat is het. Dat is nou. wel wat, wat het <laughs> Of niet? Nou, of mag zat... ik het zo niet zeggen? Nee, er zat daar nee. ook nog één andere jongen in. Ah, oh, er zat ook nog een andere jongen ja. in. En uh, daarmee zou ik uh, die ja. andere dan tekort uh, ja. shout Shoutout naar uh, ja. Boestoe. <laughs> maar die is vakkundig geëject. <laughs> Sorry. Hij was nog een vriend. van Nou, deze uitzending niet meer. Nee, nee, Als je zit te luisteren, zo bedoel ik het dus niet. Maar ik vind de woordgraf zo mooi, weet je? Ja, dat daarom juist. Maar goed, nee, maar. Doen jullie de, soms nog met z'n vieren dan ook nog wat? Of is dat, nee, uh, is nee, dat nee, echt over? Ik, ik weet nog dat... Uh, in, in die band uh, weet ik ook nog dat Michael uh, de leadzanger was. Ja, uh, dat dus was, die uh, de, uh, was allemaal heel anders. Uh, ja, het was heel anders. Andere uh, muziek, andere uh, dingen. Yeah. En... Um, Steelwave Steel is wel echt wat het geworden is. Denk ik. Ja. Pas. Hoe zijn jullie eigenlijk uh, dan tot, tot stilweef gekomen dan? Uh, want als je op een gegeven moment... Hè, Joris uh, zegt dan... Eject, dat is het uh, middelbare schoolpeentje. Om het allemaal ja, ja. zo te zeggen. Wanneer is die switch dan gekomen? Want dat, is, dan, dat vind ik dan ook wel even leuk om te weten. Ik denk dat wij... Uh, toen we zeg maar naar de universiteit gingen... ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. Maar mm -hmm. Michael en ik uh, hadden gewoon een soort van overtuiging... dat we heel graag iets met muziek zouden willen doen. Toch wel? Um, en daar wouden we gewoon naartoe werken We voelden, dit is iets wat, we, wat, wat ons echt een soort van roeping is Klinkt heel ja. Ja, leem, maar... Nou, ja. dat, dat was het wel een beetje En toen zijn ja. we gewoon daaraan gaan werken En op een gegeven moment kwam ik bij Adriaan in huis te wonen En dat werd, was toen gewoon mijn huisgenoot En ja. zo zijn we een beetje naar elkaar toe uh, gekomen destijds uh, En toen is stil even eigenlijk tot stand gekomen zo is het gegaan. Um, ja. En toen heeft dat een paar jaar geduurd en dan uh, kwam het eerste EP'tje uit, nu tweede en zo. Ja, zo, zo ja, ja. ja, ja de zo is het. Ja, Oké, okay, maar dat is, dat is een beetje uh, in het vorige decennium is dat een beetje gaan. Uh, zeg, dat een beetje gaan. 2009. 2009 ja, ik, ja. Dat zou moeten. hebben. dat, uh, dat, dat, dat, uh, zo, moet dat, dat stil heeft toen bestond. Stil heeft nee. bestond echt pas in de rond 2012 denk ik. Toch wel. Maar het is ja. wel dat ik dan dat, dat is gewoon een beetje het begin van. Ja, hoe wij muziek maakten, denk ja. ik. Ja. Maar zelfs als je luistert naar hele vroege dingen... dat is. ook weer zo compleet anders oh. dan. Ja. Wat ik, vind er nu ook, weer ik vind ook, als je, als je ook luistert. er zitten soms ook wel eens hele uh, uh, invloeden. ook van bijvoorbeeld. Joy Division, mag ik dat zeggen? Ja. zo? Ja, tuurlijk, ja. zeker. Want, ja. want uh, dat is dus echt zo'n zo, zo obscure Engelse bandje. dat, uh, dat toen uh, eigenlijk eind jaren zeventig. met Ian Curtis dan uh, als uh, leadzanger uh, dan. Want dat doet jouw stem ook aandenken, vind ja. ik. Mm -hmm. uh, dan, dan heb ik op een gegeven moment, dan, ja, dan, dan, dan zie je uh, waarom ik uh, ook begrijp... waarom die Engelsen zeggen van ja, dat is ja. een band die we uh, wel graag ergens uh, in, uh, in willen plannen. Ja, klopt. Je merkt dat ze daar begrijpen. Het zit daar ja, dat, een dat, beetje dat. in het DNA. Dat denk ik ook ja, want, want, want die muziek die, die, heel veel Engelse bands hebben juist dat dat beetje dat dat dat dat dat dat zwarte wat, wat jullie eigenlijk ook hebben. Dat beetje ja. dat dat donkere dat ja. wat, erin, wat erin terugklinkt. Ja. ja ik, ik, ik, anders kan ik het niet zo een tot 3 even gauw beschrijven, maar dat is een beetje Tegenwoordig schrijf ik ook recensies voor de popunie in Rotterdam. Moet ah, ook ja, ja, ja. Dus ja, <laughs> okay. dus dan moet je op een gegeven moment gaan, gaan, uh, iets gaan beschrijven wat, uh, wat, wat, wat daar uh, dichtbij hoort. Maar dat, dat ja, vind ik, dat is, moeilijk waar, dat, dat is een beetje soms uh, lastig als ik dat, die muziek dan hoor van jullie. Maar dat is een beetje dat, dat donkere-achtige wat, uh, ja, ja, ja. wat, wat jullie hebben. Ja, en okay, uh, Boy die zei ooit, praten over kunst is net zoals dansen over architectuur. Nou ja, ik, zal niet, ik, ik, ga niet zeggen, ik ga niet zeggen dat het architectuur is. Maar het, ik laat wel zeggen, eh, die veer die mag jullie best wel in jullie achterste steken. Jullie zijn er wel aardig op weg mee. Dat vind ik dan weer wel. Ja, dankjewel. Dus, uh, dankjewel. Dus, uh, kijk, want dat, dat, uh, dat moet ik er dan wel even bij gezegd hebben. Um, goed, uh, nu ik dit uh, gezegd heb, ga ik uh, weer even terug uh, naar de muziek. Uh, dit is niet echt elektro, maar... Wel een beetje triphop-achtig. En er zitten electro invloeden in. komen uit Groningen. Maar ja, is ook geen wonder. Er zit ook een, een frontvrouw uit, uh, uit, uit die band. En die komt oorspronkelijk uit Engeland. En dan hebben we het over Kin. En dat is uh, dé favoriete single van Marcus. Die staat er nu een beetje op de gang uh, te kijken. Maar dat nummer dat heet Passing Car. Lozit en dat uh, bracht de tijd alweer op 10 over half negen. Inmiddels alweer, ja. En dan zitten we zo uh, uh, leuk uh, te praten over het een en ander. En dan uh, is het wel zo van ja. Hé, hey, uh, we hebben natuurlijk ook nog een, uh, een ep, die uh, daar zijn we nog niet eens toegekomen. Dus uh, nee. maar dan gaan we dan gaan we nu even wat uh, verandering in brengen. Uh, want jullie hebben natuurlijk niet uh, voor niks uh, meegenomen. Ik krijg steeds alleen een tray error dat, dat vind ik even wat minder. Dus dan ga ik even nu naar een andere... Uh, naar een andere cd-speler. Uh, want het zijn van die dingen... Dat, dat kan ik dan niet hebben. Dat kan je slecht hebben. Ja. <laughs> en dan, als ik zo direct uh, dan een, uh, een nummer in ga starten... Dan, uh, dan, dan ineens uh, dan zegt hij... Doe het zelf maar. Het lijkt dan net alsof hij mij gewoon... Uh, een, een dikke middelvinger geeft, die... Uh, ICD-spelers. neut ik hoop niet dat het aan het cd'tje ligt. ik weet niet of het uh, uh, ja ja oh ja ik zie hem staan ja ja dat is het openingsnummer uh, van uh, van de ep uh, heim heet hij toch ja ja ja helemaal. klopt ja, ja nou uh, of uh, from here staat er ook op die, ja. wel, die had ik al eerder nog ergens uh, vandaag ergens vandaag geplukt ja, ja. Um, dus misschien, uh, zullen we die, uh, uh, uh, uh, wat, wat is ook een heel leuk uh, nummer om... Uh, Allemaal. <laughs> ja, uiteraard. Ja, ik zou nee. Uh, weet je wat, ik pak eerst even een onbekend uh, nummer. Ja, natuurlijk. Uh, nummer, je nummer drie zo direct. Dus dat, dat is Kali. Prima. Ja? Yes. Yeah? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, ik wil me gewoon even laten verrassen, dan dat ja, lijkt me leuk. Yeah. Uh, ja. Goed, uh, we hebben er weer even twee uh, gehad. Uh, Kim, hebben jullie net uh, gehoord. Wat vonden jullie daarvan? Ja, tof. Ja? Yeah? Ja, ja, lekker duister. Ik vond het uh, ritmisch ook heel lekker. Ja, er zit een beetje trip hop invloed ja, ja. er een beetje in. Dat, dat, dat maakt het ook te gek. En uh, nou ja, mijn uh, grote vriend Marcus van Dom loopt weg met dat nummer. Dus, uh, dus Passing Car. Slaat ook weer een beetje op onze Max Verstappen... die wij twee weken geleden hier hebben <laughs> gehad. Ja, <laughs> Goed. En da daarachter hoorden we... Marcus Doornstein met het project X. Want die heeft Lose It... Ik moet ook iets uh, jullie wel zeggen, want ja, ja, ja. jullie zijn gelinkt een beetje aan Astrid... en Astrid is weer gelinkt aan X. Ja, want mijn via Soest allemaal. Ja, uh, de soester Soest, de, de, Soest connectie thing. eigenlijk, uh, ja. zou ik bijna willen zeggen. Hè, dat, ja. Uh, ja. Uh, want, ja. een muzikaal dorpje, dat. Uh. <laughs> ja, dat is wel, uh, dat is wel duidelijk. Um, uh, goed, even over, uh, over deze EP. Uh, wanneer zijn jullie aan dit, uh, dit traject uh, begonnen? Um, het is eigenlijk een beetje bij elkaar gevallen. Ja. Um, het is niet zozeer dat we heel lang geleden dachten... van hé, hey, laten we nu een nieuwe EP opnemen. Uh -huh. We waren eigenlijk een beetje met, uh, met Adriaan al aan het denken van... we willen graag een album opnemen. Um, maar omdat Adriaan ging stoppen, toen dachten we... laten we gewoon even kijken hoe het... Uh, wat, wat stil heeft nu gaat worden. En op een gegeven moment toen we shows aan het spelen waren met Joris... toen dachten we... we willen eigenlijk gewoon een plaat hebben die... Dit, dit transitie, eigenlijk de grootste verandering die wij als band hebben meegemaakt uh -huh, in de afgelopen uh -huh, vier jaar. Uh -huh. Die dat gewoon vastlegt en die dat weergeeft en die dat voor de luisteraar ook uh, laat horen. Bijvoorbeeld op de, op de plaats zitten twee nummers die, uh, die uh, door Aad zijn geschreven en ja, ja. En uh, drie nummers met Joris en uh, die met Joris zijn geschreven ja. en die Joris heeft uh, Schrijf jij ook mee Joris of niet? Uh, ja. Ja? ja, vooral uh, structuur en de eigen natuurlijk. oké, okay, oké, okay. dus, dus, dus het is wel zo dat uh, dat je toch wel uh, enigszins een stempel uh, ja, ja, ja. ja, dat ding. Wel stempel. ja want uh, is het ook zo, uh, jullie maken uh, het, het? Is wel een collectief, Jullie zijn ja, wel absoluut. met z'n drieën, dat is echt bezig. Uh, ja, ja. ja. meestal komt één iemand, maar met iets heel minimaals in de ruimte, uh, ja. Doe maar, je dat ook, uh, Joris, of niet dat je wel eens ergens uh, dat uh, dat je iets hoort van. Hey, Leuk. Ja, ik wil ik iets uitwerken? Het is uh, uh, vooral als ik een, een persoonlijk een heel vette beat heb geschreven. Ik denk van nou, hier kunnen we denk ik wel wat. En dan uh, roep ik de jongens, dan gaan we daarop jammen. En mm -hmm. uh, zo uh, wilde er nog wel eens wat ontstaan. Ja, dat jammen dat heeft uh, dan toch iets... Uh... Conceptueel, om zo iets ja, te ja, zeggen. Ja, zeg maar, de, de, de drumbeat uh, vormt gewoon de fundering en daarop ja. ga je eigenlijk de, de melodie en wat dan ook weer bouwen. Ja, uh, je zou bijna zeggen: elektro, daar uh, zitten natuurlijk uh, de drumpartijen in de keyboard of. Hè, <laughs> maar mm -hmm. een drummer is dus wel nodig. Ja, of, ja nou, het, ligt, het ligt aan hoe je doet. Ja, ja, ja, ja dat, dat is zeker. zeker uh, ja, dat leeft wel natuurlijk. Ja. Dat wel. Het is, is ook wel leuk, leuk om naar te kijken. Ja, het lijkt mij uh, natuurlijk ook. Het is een toegevoegde waarde, denk ik. Ja, ja toch? Ik denk ook dat uh, wat, wat wij doen, we zijn, we zijn altijd met z'n drieën geweest. En, en ja. wat daar ook in zit, is een... Je, je ziet meteen, als je naar ons toe komt, als je ons live ziet, je ziet meteen wat er gebeurt. Ja. En voor what mij you heeft, see is what you get, zo so Ja, iets, yeah. dat, heeft, dat heeft voor mij nog steeds echt iets magisch. Dat ja. is voor mij nog steeds een magische van een three-piece. Ja. Dat, je gaat daarheen en wat je ziet, dat gebeurt. En dat betekent voor mij niet dat je niet aan synths moet klooien... of nee. aan samples moet klooien. Nee. Maar dat betekent voor mij meer dat je gewoon echt een, een, een... Als je naar een orkest gaat, dan zie je letterlijk alles gebeuren. Je ziet de muziek ook. En dat geeft echt een extra dimensie aan, aan de muziek voor mij. Ja, oké. Okay. Um, ja. En ik, ik, ik vind dat ook bij ons echt een toegevoegde waarde... dat je dat, dat gewoon kan zien en dat, het, dat maakt het ook veel dynamischer, denk ik. ja. ja. Een uh, dynamiek is denk ik ook belangrijk bij optredens. Ja. Ja. Is dat ook uh, waarom de Engelsen ook weglopen met jullie muziek? Omdat ze toch uh, ja, getriggerd willen worden door de dynamische kant van, uh, van de muziek of niet? Nou misschien wel ja. ja? Ik, sowieso merk ik wel erg in Engeland is dat als je daar even vol... Uh, over de schreef gaat, dan mm -hmm. vinden ze dat daar eigenlijk wel lachen. Ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Weet je, je kan ook echt uitschieten naar boven, om het zo maar te zeggen. Dat, dat is wel mooi. En uh, aan de andere kant op, ik merk ook wel vaak in Engeland dat als je wat zachter gaat spelen, de andere kant van de dynamiek, dat ze dan toch ja, actief, vaak actief aan het luisteren zijn. Niet altijd per se. Nee. Nee. Meestal wel. Ja. Dus, ze gaan er toch wel vaak het aan om echt even, echt even te gaan luisteren. Dat vind ik wel heel. Bijzonder Oké. Okay. Nou. Uh, dat, dat, dit zeggende gaan we weer even wat, uh, wat muziek uh, laten horen. Uh, wij hebben ze ook hier uh, gehad. Het zijn eigenlijk twee singer-songwriters. Maar ze hadden op een gegeven moment in een lolle gebij. We kunnen ook elektro spelen. Nou ja, prima jongens. Kom mm. er even langs. Het is uh, Rohe Halfheid van Holst, Holst. En de andere is Luc Nijman. En op een gegeven moment uh, hadden ze iets van rolux. Maar uh, niet Rolex, want dat is een duur horlogemerk. Maar op een gegeven moment gingen ze dus... Uh, eerst heette het Electrolux. Ja, en dan vind je jezelf niet meer, want mm -hmm. dat is een stofzuigermerk. Uh, dus dat ging op een gegeven moment niet... Laten we dan ons maar de Rolex Babies noemen. Nou, uiteindelijk hebben ze wel iets gemaakt. Een paar vier nummers of zo. En één van die dingen, die is een eigen opname. En dat is La Luna. Daar ga je nu naar luisteren. Rolex Babies. Rolex Babies in the house. We're gonna do the Luna. La, la, la, la, la Luna. Yeah. the f*** En ik uh, zit maar die mensen van... Hoe klinkt die EP? Een beetje echt... Uh, dat, noemen nou, uh, dat noemen we nou een beetje fijn teasen natuurlijk. Hè? Om de <laughs> mensen hier aan, aan, aan, aan het radio toestel te houden. Of niet alleen het radio. Want ze zitten ook op een uh, online. Dus um, waar komt die titel vandaan? De Heim. Een hele goede vraag. Uh -huh. ik, ik denk dat... Nou, het is vooral een associatie die we gewoon hadden met geluid... qua. Uh, we hadden we, we, ik tenminste ik kreeg zo een beetje een soort heimweegevoel. Ja, het is toch ook een Duits uh, Duits woord. Ja, ja, ja. ja. moet Markers dus... ook wel heel erg bekend in de oren klinken. <laughs> ja. Dus... Ja. <coughs> ja. want dat uh, dat. Dus ja. een heimweegevoel, is dat Ja, een... ja, dat, ja, alleen het ja. Ik heb het nummer als je het luisteren, maar het is niet Duits talig of wat. Nee, nee, nou, nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee maar uh, dat, uh, het, uh, het, het is juist ook een beetje dat je dat uit die uit die ik bedoel heimwee in, in, in, in het algemeen is het natuurlijk weer weer iets Nederlands en dan gooi je er nog het Engelse die en voor en dan uh, heb je natuurlijk uh, een mengeling uh, al van, uh, van drie talen door elkaar zo'n beetje ja wat ja. ik, ik kijk ook bijvoorbeeld bij het album box van Astrid waar ja. ik het ook al dan kom ik ook twee Duits talige uh, titels tegen Telemark en Im Einzelgang. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja. Het zijn ook uh, gewoon uh, Ah, en het zijn ook Engelstalige nummers. Ja. Uiteindelijk. Ik, dus, het is eigenlijk niet. Uh, heb het, je het, het stiekem komt, van Bo al toch een beetje kijken? Nee, dat nee, ja, ja, komt misschien onderbewust. Dat komt eigenlijk ja. bij ons echt van een Nederlands woord meer. Ja, gewoon. Dus ah, ja. bij, ik, eigenlijk pas later dacht ik, heb, ik denk dat we die titel hadden. Ja. En dat ik er toen pas later over nadacht, van oh ja, gewoon ja. Duits woord. Ja, ja, ja, ja. ja um, er staan vijf tracks op. Ja. Uh, maar jij zei al net van het is een uh, het is de EP moet ook een markering zijn van naar iets nieuws verandering dat ja. idee. Het is toch? een beetje de, het vastleggen van een, van een, van een overgang ja. zou ik zeggen. Ja, want, um, want uh, uh, laten we wel zijn ik heb een paar nummers af, uh, zitten luisteren en hij verschilt uh, totaal. Maar ik, ik hoorde het ook al bij de losse nummers ja. Hè, ja. met what have you en. Dat andere nummer tar, Tarmac Plains hoorde ik ja, ja. het ook heel duidelijk. dus ja, Tarmac Plains die, die staat er niet, niet meer op. Nee. Uh, heeft, waarom is die gesneuveld eigenlijk? keer gaat hem vanmiddag weer opstaan. ik denk, toch heeft dat nummer wel wat. Hoor. Ja, dat ja. nummer is ook heel vet. Ja, ja. Nee, we, we dachten ook heel lang, die kan gewoon wel op de EP. Alleen ja. we gingen hem uh, in een bepaalde volgorde uitproberen. Kijken wat werkte. Mm -hmm. Toen merkten we dat hij er toch niet helemaal bij paste. Niet? Um, ja, maar dat heeft op zich niks te maken met wat wij vinden van het nummer qua nee. kwaliteit of iets dergelijks, want volgens mij vinden wij dat nummer alle drie ja. heel kicken. Ja, ja. We spelen nog, ja. nog steeds live. Ja, we ja we toch wel. Live ja. nog steeds. Ja. ja, het is gewoon dat op die op die plaat toen uh, was was was het, het voelde gewoon niet goed. Nee, het brak, het brak het brakke eenmaal. Nou, dat kan. De, niet. In, ik bedoel, ja. eh, dat zeggen, dat de muzikanten ook heb ik me laten vertellen. Hè. Dan gaan ze dus een een lijst maken van hoe ze dus uh, het album, ja, hoe het album er verder uit moet moet zien. Ja. ja, het is net als bij schrijvers die een verhaal aan het schrijven zijn. Ja, Kill your darlings. Dus yes. ik denk dat het ook hier met dit oh, nummer is. Hebben, we hebben, ja, we hebben. Dat geldt ook voor nummers die we nu bijvoorbeeld niet meer spelen. Ik bedoel, nee. je draait natuurlijk net Motor Transport. Die ja. hebben we nu al een tijd niet meer gespeeld. Mm -hmm. um, mm -hmm. En dat is wel echt een van die kwesties geweest. Ik weet nog dat we die uh, voor het eerst schreven. Daar hebben we een jaar over gedaan om dat nummer te schrijven. Ja. En. Um, het, het, het is best wel pijnlijk om dat, ja. Ja, om dat niet meer te doen. Om, <laughs> ja. Dat is toch wel iets waar je met hart en ziel aan hebt gewerkt. Waarvan toen je, toen je dus released dacht dat het, het beste ding ooit was. Ja, ja, ja. En waarvan je dan nu zegt, nou... Uh, het, niet dus. Uh, an, nou ja, ook meer, dat is gewoon iets wat past bij dan weer een andere tijd. Uh, je ja. ja. ja, moet door. Ja, uh, dit zeggende uh, zie ik ook het... Uh, het uh, Klokje van gehoorzaamheid doortikken, dus ik heb nog een minuut. Uh, dan is er natuurlijk. Uh, ja, want, want hij heeft al uh, de nodige aandacht uh, gehad, deze EP, toch? Ja, ja, zeker, ja. ja, ja, ja. Zijn er ook uh, in Utrecht al uh, radiostations geweest die dat uh, gedaan hebben? Um, eigenlijk zijn wij niet heel erg in contact met lokale utrecht radio. Nee, nee gek genoeg. Huh? Nee. Staat ze, nee, staat ze netjes in ieder geval. <laughs> uh, goed, uh, dan, uh, dan, hebben we, dan doen wij het dan maar eventjes. Uh, tot aan het nieuws. Uh, gaan we die uh, nu eindelijk um, uh, even draaien. Een track van, uh, van dit album, of van uh, de EP. En dat is het nummer Kali, die hoort tot aan 9 uur.